kiss, you're the one, you're the one just for me, oh, oh, what a kiss, when you kiss me it so heavenly. you are so divine, and I ask you will you please be mine, oh, I say it's true, I'm in love, so in love just with you. As long as you are with me I feel fine, you treat me tenderly Through all those years may go When you kiss me, I'm always a glow. Oh, oh, oh, what a kiss You're the one, you're the one just for me Oh, oh, what a kiss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 Gezellig, handjes. I Zou je kunnen zeggen. Bij deze van Will Andy aan het begin van het tweede gedeelte van de show hier bij GoFM. Je hoorde, oh, oh, wat is zo'n so helemaal liplichter uit zijn fatsoen. Nou, maar dan is dat de Nederlandse vertaling ervan. Zoals gezegd, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En natuurlijk hebben we de meeste lekkere muziek voor je, waaronder muziek van KC en de Sunshine Band. Blijf lekker luisteren, blijf bij ons, blijf bij, Go Have, bij GoFam en luister mee naar Shake Your Body. Mm. Doe dat maar eens op deze zondagmorgen. Goedemorgen. I'll see you next time. Ashley. Natuurlijk in de show. Kan niet ontbreken op deze mooie zondagmorgen. Ja, mooi, mooi, mooi. Het is wel een mooie zondagmorgen. Eerlijk is eerlijk. Alleen, het weer zit even niet mee. Dus we houden het wel even vrolijk. Vind je niet? Together Forever hoorde je. Natuurlijk uit 1988. En KC in de Sunshine Band. Shake Your Body. Dat is van lang geleden. Hm. En wel lekker. Um, heb je onze website al bezocht vandaag? Er staat ook allerlei carnavals nieuws op. Dus uh, alle reden om daar even naartoe te gaan. Om dat eens dus even te bestuderen. Ga naar go-rtv.nl go-rtv.nl Daar vind je dus, zoals altijd, het regionale nieuws bij elkaar. Ik zou zeggen, een echte reclametekst. Zoek niet verder. Ga naar go-rtv.nl En daar vind je dus alle informatie. Je niet gaan. Ik bleef niet lang, ben zo al weg, oké. Okay. Nog een en dan, het ging van braaf naar derde naar blokken. Ik wier gek, gans koekoek me chokken. Het ging van lief naar lachen naar lallen. dus met z'n tweeën, meer elk met z'n allen. Een dinsdagmorgen, Steve knuik een holte kop. Laat die boeren moes maar schieten. De vaste lavens zitten erop. Maar in niet een wel wat jukse. Ik bleef niet dus, ik bot gewoon. Dus ga ik nog hier even kijken. Drie keer rooien hoe het het gegaan. Ik wooi niet gewoon, ik bleef niet lang, ik ben zo weg. Oké. Okay. Nog Het ging van braaf naar beter, naar brokken Ik weer gek, ga stoelkoek me shokken Het ging van lief naar lachen naar lallen Dus met z'n tweeën, met elf, met z'n halen De carnavalskraker van 2024 Toch wel, hè? vind je ook niet? Gezellig! Uh, van Lieshout en Arts En uh, Avoy Nigol. Of zo. Maar mijn... Uh, ja, Zuid... Oost-Nederlands is niet zo geweldig. Dus uh, vandaar. Moeten we er even mee doen. Lois Leen hoorde je voor. Dat komt dan weer uit Amsterdam. Je de simply beautiful hier in de show. Over een minuut of negen gaan we praten met mensen van ALS Nederland. Die beginnen een nieuwe campagne natuurlijk. En die is eigenlijk al begonnen op televisie, radio en kranten. Een, een ja, slopende ziekte. Je gaat er eigenlijk gewoon aan onderdoor. Het is niet anders. Een ingrijpende campagne die je ook regelmatig op televisie zit. En waarom zou jij die club moeten steunen. Dat hoor je zo meteen. Dus over 9 minuten hier bij GoFem. Ik go out Accepted it everywhere, it's just amazing how fair people can be. Mm -hmm. Seeing at the nicest places where welfare faces all stop to stare, making the grandest entrances. Simon Smith and his dancing bear, they love us, won't they? They feed us, don't they? Oh, who? think a boy and bear could be well accepted everywhere. It's just amazing how fair people can Terwijl we hier aan de koffie zijn en uh, de Kano's, deze keer met een amandel erop, hey, dat is bijzonder. En de koffie natuurlijk, veel koffie, heel, heel, heel veel koffie. Daar uh, hoorde jij toch mooi, de Doobie Brothers en What A Fool Believes? En ervoor Alan Price met zijn set en uh, Simon Smith and The Amazing Dancing Bear. Yeah. Waar ging dat lied eigenlijk over? <laughs> Ik heb even niet meegeluisterd. Meestal luister ik even ook naar de tekst voor jou. Kan ik er wat van vertellen? Of ik lees even mee. Ook altijd interessant. Maar vandaag even niet. Nou ja, maakt ook niet uit. De muziek is wel gezellig. Daar gaat het natuurlijk om. Net zoals deze van Ruud Jacot. Luister mee naar Hartslag. you know that I Hart de muziek op deze frisse zondag. Morgen geen kou morgen wel een vochtige morgen. En het ziet er niet uit als dat het een hele mooie dag wordt qua uh, zon en hoge temperatuur. Het wordt vochtig en ik hoop dat het een beetje droog blijft bij de carnavalsoptochten. Want dat lijkt me wel heel belangrijk voor al die vrijwilligers die op de praalwagens staan of op de carnavalswagens. Want dat is natuurlijk wel een beetje belangrijk. Want jij kunt natuurlijk als publiek gewoon een paraplu meenemen en uh, ja, gewoon droog blijven als het een beetje mee zit. Hè. Dus, uh, oh ja, tijd voor ons tweede onderwerp in de show. Ik had het je dus eerst mijn collega Hugo Harmsen. ALS, dat is een medogenloze ziekte. Na de eerste symptomen overlijden patiënten gemiddeld binnen drie of vijf jaar. Maar dankzij recente technologische ontwikkelingen komt een doorbraak steeds dichterbij. En daar is extra onderzoek voor nodig. En dus geld. En daarom lanceert Stichting ALS Nederland een nieuwe, confronterende donatiecampagne. waarin vier patiënten een dringende donatieoproep doen. Niet voor zichzelf. Ze zijn niet meer te redden, maar financiële steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Ik heb uh, aan de lijn Frederik Kram. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Uh, jij bent een beetje de uh, motor achter deze campagne, mag ik begrijpen? Uh, ja, dat klopt. Ik uh, werk uh, als manager marketingcommunicatie voor Stichting ALES Nederland en in die hoedanigheid uh, ja, ben ik mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling uh, van deze campagne. Want even voor de niet-kenners onder ons, het zullen er helemaal niet zoveel zijn, maar toch even ter verduidelijking. Uh -huh. uh, ALS, dat is een progressieve spierziekte, begrijp ik. Ja, dat klopt. Uh, hoeveel mensen krijgen deze afgrijzelijke uh, diagnose? Ja, nou, dus eigenlijk, uh, we, er zijn doorlopend gemiddeld 1500 patiënten per jaar, waarvan er 500 uh, overlijden en weer 500 nieuwe bijkomen. En soms lijkt dat weinig, maar omdat dat constant doorgaat... omdat er nog geen oplossing is... zijn het er eigenlijk over de jaren heen best wel uh, heel veel. Jullie gaan uh, deze campagne uh, voeren. En uh, jullie gaan het inderdaad, uh, ja, denk ik, toch wel een beetje confronterend brengen ook hè, naar het publiek. Ja. Wat we hopen jullie daarmee te bereiken? Uh... Ja, wat we eigenlijk vooral willen laten zien is die, uh, die aftakeling. Uh, en uh, daarom zijn we eigenlijk tot deze campagne gekomen... Om patiënten in de verschillende fasen van hun ziekte uh, een commercial op te nemen en dan te laten zien, uh, uh, ja, om die aftakeling eigenlijk uh, inzichtelijk te maken. Uh, normaal gesproken ziet vooral de naaste omgeving dat en uh, de mensen die daar heel dichtbij betrokken zijn. En met, uh, met onze campagne laten we eigenlijk aan heel Nederland zien hoe die aftakeling eruit ziet. En dat betekent heel concreet dat je bijvoorbeeld in de eerste commercial nog ziet dat iemand uh, nog redelijk kan praten. In de volgende commercial dat iemand een spraakcomputer nodig heeft om überhaupt nog te kunnen communiceren o, ja, ja. met de omgeving. En bijvoorbeeld in de derde fase, de laatste fase, dat iemand echt ademhalingsproblemen krijgt. En dat verloop is voor elke patiënt net weer iets anders. Dus dat is ook waarom we vier verschillende... Um, ...patiënten volgen, mensen met ALS... Uh, ...die dus bereid zijn om... Ja, ...met ons daarin mee te gaan... ...en dat ook te laten zien. Uiteindelijk, het doel van deze campagne is... Uh, ...denk ik toch wel... Uh, uh, ...financiën binnen uh, zien te krijgen. Ja, klopt. Um, orde grootte. Wat, wat, wat, wat, hoeveel hebben jullie nodig... ...als ik maar even heel simpel vraag? <laughs> ja, maar, ja, dat, is, dat wat... is een simpele vraag... ...maar het antwoord is, is wat lastiger. Um, kijk... Uh, wat nodig is, is gewoon heel veel onderzoek. En onderzoek kost tijd en kost geld. En dat betekent eigenlijk dat we um, ja, op dit moment zoveel mogelijk geld kunnen gebruiken... wat dan naar onderzoek gaat. Uh, waarmee we uiteindelijk hopen dat, uh, dat er een, um, een oplossing uh, uh, gevonden wordt. Waarbij overigens sinds niet al te lange tijd het uh, een, uh, een lichtpuntje is. Want er is inmiddels voor een vrij zeldzame vorm van ALS is een behandeling gevonden die zeer succesvol is. Uh, alleen dat uh, betreft eigenlijk maar een, een paar patiënten per jaar. Uh, maar dat is eigenlijk wel het bewijs dat het wel degelijk mogelijk is... als we blijven investeren in onderzoek, uh, dat er een, ja, een behandeling mogelijk is. En uh, ja, dat is eigenlijk waar we nu uh, ja, naar uitkijken. Inmiddels loopt de campagne, die is uh, afgelopen maandag 8 januari uh, gestart... En ik neem aan, deze zal ook nog wel eventjes een poos blijven lopen. Ja, klopt. Ik denk dat we het heel erg met elkaar eens zijn... als we hopen dat die stip op de horizon ooit, ooit werkelijkheid wordt. Nou, onze website is www.als.nl. En uh, ja, dan wijst het uh, zich vanzelf. Dank ook voor het gesprek. Frederik Kram, Manager Marketing, Communicatie en Fondsenwerving. Dank. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen één voor één uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden. En wat kunnen... Afgelopen maandag 8 januari uh, gestart met elkaar eens zijn. Als we hopen dat die stip op de horizon ooit, uh, ooit werkelijkheid wordt. Nou, onze website is uh, www.als.nl. En uh, ja, dan wijst het uh, zich vanzelf. Dank ook voor het gesprek, Frederik Kram, manager marketing, communicatie en fondsenwerving. Dank. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen één voor één uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden en wat kunnen betekenen voor zieke mensen. Maar voor mij kan niemand wat doen. Ik ben niet meer te redden, maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op als.nl. Geen tijd te verliezen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 het manjiefeuk dat gevoel en dat gewemel van het vrolijke publiek al die krakers en die grappen al die pintjes die ze tappen die gezonde onvervalste komanteuk oh wat leuk oh wat leuk oh ik ben de prinsenreuk als ik naar die kostuum. En die feestversiering keuken, Dan begin ik al te zweven Dan leid ik een ander leven Even alle remmen los En geen gezeuk Oh wat leuk, oh wat leuk Is dat carnavals Hé, hey. hé hey, dat hadden we al gehad Wat zeg je? Ik versta je niet Ja ik zeg, ik weet wel dat het er staat Maar we hadden het al gehad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 Als er dan persie meer op moet, laten we dan opnieuw beginnen niet meer? go Dit is het verhaal, verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die een meisje, zijn dorp, zijn land de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen, om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is toch La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa mai. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima che credevo d'esser il più forte Mi sono illuso di dimenticare E invece sono qui a ricordare a ricordare Tanto tempo. Darei la vita per averti accanto. Per rivederti almeno un solo istante. Per dirti. Perdonami. Non ho capito. Niente del tuo bene, ed ik wil. Ik weet niet meer wat ik wil. Ik weet niet meer wat ik ciao, non weet een belachelijk carnavalslied. Dat hoorde je hier van dokter Anders P. Oh, wat leuk. Ja, we liggen hier in een deuk. Dat dan weer wel. En uh, James Jotti, samen met Jan van Veen... die uh, ja, van de week is overleden. Je hoorden hem samen in dit prachtige lied... La Lontananza. De sirene, natuurlijk. Goed, och wat schiet de tijd op? Het loopt al richting 12 uur en we hebben nog zoveel moois in de aanbieding. Maar ik ga het allemaal niet rijden, vrees ik vandaag. Dan liever op reis met uh, deze man, Charlie Luske. If it takes forever, I will wait for you for a summers, I will wait for you your back beside me till I'm holding you till I hear you stop peering my arms anywhere you wander anywhere Van Charlie Luske, die zich echt oppopt als crooner in het prachtige lied. Um, I will wait for you. werd gebruikt voor een reclamespot voor de Nederlandse spoorwegen. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Vorig jaar of twee jaar geleden inmiddels alweer. Maar het nummer blijft bij mij tenminste te beklijven. Verder natuurlijk de Three Degrees. En when will I see you again? Straks om half twee gaat de optocht van start. In vergeet dat de Canada aan, als ik me niet vergis, dan gaat het feest beginnen. Uh, ik ga er naartoe. Even kijken. Toch even ja, in het carnavalsgedeuk uh, uh, duiken. Dus uh, lijkt me wel weer uh, gezellig. En uh, ik neem wel mijn paraplu mee. Want dat is dus nodig. Hè. Kijk even naar de kaart. Wordt vanmiddag wel aardig qua temperatuur. Kan oplopen tot, hou je vast, 11 graden. Daar in Westdorp en Zasvergent. Dus dat is niet verkeerd. Maar het blijft wel een, uh, ja, een regenachtige dag. De kans op regen is maar liefst uh, 85 procent. Dat is behoorlijk veel.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 Maar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 Uh, een prachtige van de is Wel een beetje van toepassing. Ja, op dit moment aan het einde van deze aflevering van uh, de zondagmorgen van GoFam. De tijd zit erop, jammer. Maar helaas, het is even niet anders. Volgende week zondag ben ik er weer. Bij Leven Welzijn als ik niet uh, struikel tijdens het uh, ja, Polonaise lopen vanmiddag. Bij de carnaval toestanden is als verget. Uh, en dan uh, ja, zien we wel weer verder. Hè? Ik wens je een hele mooie dag. Ondanks het vochtige weer. En uh, ik hoop dat je er weer bij bent bij de volgende aflevering van de Zondagmorgen van GoFim. Tot de sluit van deze show, The Temptations en Power. Ik wens je nog een ongelooflijk mooie dag. Power, boom, boom, power, boom, boom, boom, power, Pow power, power.